De Zuid-Koreaanse president gaat dit najaar naar Noord-Korea voor topoverleg. President Moon Jae-ji zal in Pyongyang een ontmoeting hebben met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Dat is de uitkomst van een overleg vanochtend tussen delegaties van beide landen. De twee spraken elkaar ook al in april en mei in het grensgebied tussen Noord- en Zuid-Korea. Ze bezegelden daarmee de dooi die er is ontstaan tussen de twee landen... die officieel nog steeds met elkaar in oorlog zijn. Over de inhoud van de ontmoeting dit najaar is nog weinig bekend.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 In de Spaanse stad Vigo zijn meer dan 260 mensen gewond geraakt... toen het podium waarop ze stonden instortte. Vijf mensen raakten zwaar gewond, zegt de regionale minister van Volksgezondheid. Er is niemand in levensgevaar. We waren allemaal bezoekers van een muziekfestival voor de kust... platform waar het publiek op stond, begaf het. Het weer, vandaag trekken flinke buien over, soms met onweer en hagel. Vanmiddag is er ook ruimte voor de zon... en het wordt 20 graden aan de kust, mogelijk 24 in het oosten.